Het is dinsdagnacht, 12 oktober. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep BNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. De komende twee uur kijken we naar de dag die is geweest... en natuurlijk werpen we een blik over de grens... met nieuws uit andere wakkere landen. Het is twee minuten over twee. Straks hebben we het over de PVV die burgemeesters op zijn plaats wil zetten... maar eerst de eurocrisis. Want niet Brussel, maar Bratislava was vandaag even het middelpunt van Europa. In Slowakije besliste het parlement vanavond... of zij het Europese noodfonds gaan steunen. Het resultaat, ze doen het niet. Het aandeel van Slowakije in het noodfonds is slechts 1%. Maar toch keek heel Europa met argus ogen naar het allerkleinste Eurolandje. Waarom Europa op dit moment zo afhankelijk is van Slowakije, vragen wij aan Pieter van der Werf, economie-commentator bij BNR. Goedenacht. Ja, Goedendag. Um, nog even, laten we heel kort samenvatten waar nu precies over beslist wordt in Slowakije. Het nou, dat gaat over de uitbreiding eigenlijk van het steunfonds. En uitbreiding heeft dan vooral te maken eigenlijk met... Uh, dat het steunfonds meer bevoegdheden krijgt. Um, want op een bepaald moment is het steeds nog de ECB geweest... die allerlei steunoperaties uitvoerde. Bijvoorbeeld door staatsobligaties op te kopen van Italië of Spanje. En eigenlijk valt dat helemaal niet echt onder het mandaat van het ECB. Dus wilden we daar een steunfonds voor hebben. En eigenlijk... die Ten rondes nu heeft er heel erg mee te maken dat, uh, dat steunfonds die bevoegdheden krijgt. Ja, dus het komt erop neer dat de eerste houtje je oplossingen gezocht werden om problemen op te lossen... en dat daar nu een soort groter overkoepelend fonds voor komt. Ja. Uh, en daar moet de hele eurozone aan meewerken. Elk land staat voor een bepaald deel garant. En uh, daar hadden we een afspraak over. En wat bleek nou dat eigenlijk... We wilden er 400 miljard in hebben en we stonden eerst voor 400 miljard garant, maar toen bleek dat, als je, dat dat niet genoeg is voor het fonds om ook daadwerkelijk met die 400 miljard te kunnen werken. Dus staan we nu, dat is dan, zou ik maar zeggen, behalve dan nog nu Slowakije, maar die zullen waarschijnlijk ook wel komen, staan we nu voor nog veel meer garant, zodat het, staats, dus het steunfonds nu met 400 miljard eigenlijk kan werken en... Dat is het pijnlijke alleen, want we hebben het nu steeds over de vergroting van het steunfonds. De echte vergroting die moet nog komen. Ja, Laten we even teruggaan naar het nieuws van echt, uh, deze avond. Slowakije heeft nu nee gezegd eigenlijk tegen dit steunfonds... maar u verwacht dat ze uiteindelijk toch wel ja gaan zeggen. Nou ja, Als ik het goed heb begrepen, uh, dan zit het een beetje zo in elkaar... dat uh, de regeringspartijen zijn heel erg verdeeld. De oppositie vindt dat heel erg leuk die steunt eigenlijk best wel die uitbreiding van het steunfonds... maar die heeft eigenlijk ja, de regering laten knallen op die oneenigheid. Vervolgens zal het later nog een keer ter stemming worden gebracht... en zal de oppositie dan wel de, uh, een van de regeringspartijen steunen... waardoor er gewoon een meerderheid is en waardoor het alsnog gewoon doorgaat. Dus eerst voor binnenlandse politiek gebruik maken... en daarna gewoon wel dat, uh, dat steunfonds er doorheen jagen? Ja, wat dat betreft is uh, Slowakije een land zoals elk ander land. En nu is er dat, dat steunfonds wat u denkt, wordt dus uitgebreid. Uh, uh, komt, we staan voor nog meer garant. Uh, maar dit loopt dan vanaf 21 juli, als ik mij niet vergis. Uh, ja. uh, is dit nu niet gewoon alweer achterhaald? Nou, dat is. Uh, <gacht> daar zijn ik, de deskundigen het eigenlijk wel over eens. Dat uh, noodfonds moet veel groter gaan worden. Dat zal als het echt daadwerkelijk landen als... Spanje en Italië zal willen kunnen blijven steunen... Om, uh, totdat ze de zaken weer zelf op orde hebben... zal dat nog zeker een keer verdubbeld moeten worden. Ja, dat zijn hele grote ingrepen um, die nodig zullen zijn... want de hele donkere wolken pakken zich samen boven onze economie. Meneer Shapiro van het IMF die heeft bijvoorbeeld geroepen... Uh, als er niet snel iets gebeurt, dan klap binnen uh, twee tot drie weken... Um, na, na, na Europa de hele internationale bankenwereld in elkaar... Daar zijn dus snel maatregelen voor nodig. En dan kunnen dit soort kleine landjes Slowakije, letterlijk het kleinste landje dat we hebben uh, in dit geval... dat soort grote maatregelen tegenhouden. Hoe kan dat zo georganiseerd zijn? Nou, dat is een, eigenlijk een hele politieke vraag. Toch denk ik dat je uiteindelijk aan Slowakije ook weer niet al te veel gewicht uh, moet ophangen. Ook omdat ze natuurlijk voor uiteindelijk maar heel weinig geld inbrengen. Dus mocht het nou zo zijn, in het somberste geval... dat ze inderdaad Slowakije hier niet mee akkoord zal gaan... dan verwacht ik dat daar nog wel een soort oplossing voor wordt uh, ge geregeld. Dat het dan maar zonder Slowakije gebeurt. Maar, maar het, ja, feit blijft, ja? het feit blijft dat we nu eigenlijk al twee of tweeënhalve maand bezig zijn... om een, een, een noodfonds uit te breiden... dat zodra het nu uitgebreid wordt alweer achterhaald is. Dat kan niet de, de bedoeling zijn van het systeem, denk ik. Nee, zeker niet. Alleen dat heeft natuurlijk te maken met de overdracht van ja, bevoegdheden van een land... die je dan zou moeten overdragen naar een ander instituut, naar Euro Europa. En dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig. Dat is, op tal van punten zouden wij dat eigenlijk ook niet willen. Nee, maar het is misschien wel nodig als we, als we nou, alle donkere wolken die zo samenpakken eh, nou, goed moeten beschouwen. Nou ja, het zijn wat clichés, maar onder druk worden heel veel dingen vloeibaar. En uh, dan opeens kan het of moet het. En uh, ja, misschien zal dat deze keer zal dat ook zo gaan. Uh, hoe zit het nu eigenlijk met dat, met dat steunfonds? Want u zegt net, het zou kunnen zijn dat Spanje of Italië er ook gebruik van moeten maken. Uh, maar die zijn nu op dit moment denk ik ook aan het inleggen voor de, voor de, de garantstelling. Nou ja, en dat is een van de grote problemen. Is dat uh, wat je ziet, dat Italië heeft het eigenlijk al een beetje moeilijk, maar moet ook helpen om Griekenland te redden. En zo wordt de druk natuurlijk op partijen die al wat zwak zijn, wordt steeds groter. En op een bepaalde manier geeft dat eigenlijk steeds weer door, zoals je laatst al zag, dat eigenlijk ook Frankrijk een beetje onder druk kwam, omdat de Franse banken uh, weer belangen hebben in Griekenland, maar ook in andere Zuid-Europese landen. En die dan ter discussie komen te staan. En er dan weer een vrees ontstaat dat nou ja, Frankrijk die banken moet gaan steunen of gaan redden. En op een of andere manier zal dat ook wel gaan gebeuren. Maar de vraag is dus in welke mate en hoe hoever ja, laat je het komen? Nou ja, laten we hopen dat het uh, allemaal uiteindelijk goed gaat komen met onze euro en alle noodfondsen, steunfondsen. Het is in ieder geval een hele ingewikkelde materie, maar uh, volgens mij blijf jij het in de gaten houden. Pieter van der Werf, economiecommentator van PNR. Dankjewel. Verhuizen omdat je vanwege je geaardheid gepest wordt. Het past niet bij het eens zo tolerante land als Nederland, maar toch komt het nog voor. We kennen de voorbeelden uit Utrecht en Den Haag. Na langdurige pesterijen konden de gepeste homostellen niets anders doen dan verhuizen. Voor de Partij voor de Vrijheid is de maat vol. Tweede Kamerlid Joram van Klaveren vraagt erom een spoeddebat aan en we hebben hem nu aan de lijn. Goedenacht meneer van Klaveren. Goedenacht. Waarom heeft u namens de PVV het spoeddebat aangevraagd? Ja, omdat wij uh, tijd vinden dat er een, uh, een structurele maatregel wordt gaan uh, of maatregelen om uh, op deze trend te keren. En wat voor maatregelen zouden dat moeten zijn? Ja, er kunnen verschillende maatregelen zijn. Ik kan denken aan uh, bijvoorbeeld straatsverboden, avondklokken, uh, wijkuitzettingen, dat soort zaken. Ja. Dit speelt al een paar jaar. Um, een aantal van die dingen wordt ook al gedaan. Waarom komt u dan nu toch met dit debat? Nou ja, we merken gewoon dat het, uh, uh, dat het nog steeds erg veel voorkomt. En uh, het is ook zo dat wij uh, in de mail, telefonisch en uh, ook per brief nog steeds een hele hoop klachten krijgen van, uh, van mensen die aangeven dat zij geen aangifte durven doen bij de politie vanwege het feit dat dan hun uh, gegevens openbaar worden. Maar wel nog steeds zitten met, uh, met een hoop uh, gezeur in de wijk en uh, dat kan soms zo erg zijn dat mensen dus inderdaad zich genoodzaakt voelen om, uh, om te verhuizen. Maar dit zijn tamelijk, nou, ik wil het geen kleine problemen noemen, maar ik bedoel lokale problemen. Het zijn individuen die een probleem hebben met andere individuen. Is dit niet meer een zaak voor lokale politiek? Ah ja, je zou kunnen zeggen dat lokale politiek de boel op kan pakken. Alleen uh, we zien dus dat dat niet gebeurt. We hebben bijvoorbeeld in, uh, in Utrecht gezien dat er uh, ja, verschillende stellen weg zijn getreid, gepest, et cetera. En uh, we zien het in Den Haag, we weten dat het in het verleden onder Joppen en ook bijvoorbeeld in Amsterdam is gebeurd. En blijkbaar pakt de lokale politiek dat niet goed op. Dus dan uh, moeten we misschien landelijk maatregelen treffen. Ja, waarom concentreert u eigenlijk per se op, op homostellen? Er worden toch ook gewoon andere mensen gepest om hele andere redenen? En dat is toch eigenlijk net zo erg? Absoluut, dat is ook net zo erg. Alleen het is heel erg opvallend dat het uh, voornamelijk homoseksuele mensen zijn... die uh, voornamelijk ook door Marokkaanse jongeren worden getreid en gepest... en uh, op zo'n manier geterroriseerd dat ze zich dus uh, genoodzaakt zien te verhuizen. Alleen... Natuurlijk, alle vormen van uh, terreur op straat en in je uh, omgeving zijn schrikkelijk. Maar u vraagt nou een spoeddebat aan in de Tweede Kamer. Uh, dat betekent dat u straks uh, het hele parlement uh, uh, heeft u, om naar u te luisteren. Dat betekent dat u een minister bij zich heeft. Of iemand anders die van de regering is. Wat verwacht u nou van die mensen die zich bezighouden met landelijke politiek? Nou, wij gaan ervan uit allereerst dat we steun krijgen van, uh, van andere fracties... Uh, om dus nu concreet maatregelen te nemen. Ik gaf er net al een aantal aan. Mocht het zo zijn dat, uh, uh, dat die steun er is... dan kunnen we de minister dus bewegen middels een motie bijvoorbeeld om, uh, ja, om op te gaan treden. En we hebben over het algemeen op D66 na, uh, van de meeste partijen gehoord... dat zij, uh, dat zij eveneens uh, die problemen zien en ook graag uh, willen dat het een en ander geregeld wordt. Maar dan heeft u het dus over die straatverboden. Bijvoorbeeld, maar nou, we kunnen ook denken wat ik net aangaf... Uh, uh, avondkloppen. We kunnen natuurlijk denken aan als het gaat om minderjarigen, het afpakken van zorgtoeslag, huurtoeslag, eventueel bijstand van de ouders van die kinderen. Want in eerste instantie zijn die ouders natuurlijk de verantwoordelijken. Ja, en als het dan gaat over er iets aan doen, dan zijn de burgemeesters de verantwoordelijken. Ja, uiteindelijk is de de burgemeester is er verantwoordelijk voor veiligheid in de veiligheid in de gemeente. Alleen ook daar zien we dat bijvoorbeeld in Amsterdam in het verleden Job Cohen een hele hoop dingen niet heeft gedaan die hij niet wel gaat kunnen doen. We hebben allerlei wolven zien falen en we hebben afgelopen keer in, in Den Haag ook gezien dat Van Aertje niet tijdig optreedt. En als er dan uiteindelijk wordt opgetreden, dan is het te laat. En dan blijkt achteraf ook nog eens dat de gegevens van uh, het nieuwe adres gewoon worden meegegeven aan, uh, aan journalisten, terwijl het eigenlijk natuurlijk uh, min of meer geheim zou moeten blijven. Ja, en dat. Dat kun je natuurlijk niet goed noemen. Verwacht u dat de minister burgemeesters gaat ontslaan? Nou ah ja, we kunnen natuurlijk wel denken dat uh, uh, als burgemeesters niets doen... Dat er, het, uh, dat er maatregelen getroffen worden. En je zou kunnen denken inderdaad dat de ministers wellicht... de bevoegdheid krijgen die, uh, die burgemeesters overroelt op dit gebied. Dus wat u betreft moet de minister, uh, meneer Wolfsen bijvoorbeeld, voorbij kunnen gaan? Moet hij kunnen handelen en daarin verder kunnen gaan dan de burgemeester zelf wil? Nou ah ja, kijk... De, de ideale oplossing zou natuurlijk zijn: PVV-burgemeesters, dan heb je deze ellende niet. Alleen uh, dat laat voorlopig nog even op zich wachten. En uh, in die tussentijd zou je inderdaad kunnen denken: als uh, de burgemeesters uiteindelijk blijven falen, dat je, dat je op de een of andere manier de, de, ja, de minister tools geeft om, uh, om in te grijpen. Ja, maar wat voor tools dan? Nou ja, daar zullen we het in de Kamer over hebben: kijken waar de mogelijkheden liggen. En daar zal de minister het, uh, ons uh, wat meer over moeten kunnen vertellen. Maar ik mag hopen dat u voordat u naar de Kamer gaat... al iets ziet, al, al iets eruit verwacht, daar iets van hoopt. Ja, uiteraard. Onze hoop is natuurlijk dat er, wat ik net al aangaf... dat er stevig wordt ingegrepen door die betreffende burgemeesters. We hebben nu met dit debat aangegeven dat die noodzaak hoog is. Ja. De partijen hebben ook aangegeven dat ze ons daarin steunen. Behalve de ja. 66 wat ik net aangaf. En wij gaan ervan uit dat burgemeesters die reeds hebben gefaald... ook een soort... Ja, werking hebben op de andere burgemeesters om nu daadwerkelijk in te grijpen. Mocht dat inderdaad niet zo zijn en blijven we deze ellende herhaald zien... dan is het inderdaad wat ons betreft de taak aan de minister om, uh, om in te grijpen. Goed, dank voor uw uitleg. Joram van Klaveren, Tweede Kamerlid voor de PVV. U luistert naar Radio 1 nog steeds wakker van Omroep WNL. Zometeen wordt u helemaal bijgepraat over al het voetbalnieuws van de afgelopen avond. En uh, bellen we met Polen, want daar zijn de verkiezingen geweest.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 Wonder. Zing, weg, huil, wit, lach, weg en bewonder. Zing, ver, huil, wit, lach, weg en bewonder. De de voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen.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 You're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 En uh, zingvecht, huilbit, lachwerk en bewonder. Vorige week hadden we het in nog steeds wakker met onze correspondent over Polen. Daar braken namelijk flinke rellen uit... nadat agenten een motorfan overreden met een politieauto. En dat allemaal in aanloop naar de Poolse verkiezingen. Na deze rumoerige dagen kwamen afgelopen zondag de verkiezingen... en gingen de Polen dus naar de stembus... De stemmen zijn inmiddels geteld. En we spreken erover met Gwenny Sonberg, onze correspondent in Polen. Goedenacht. Goedenacht. Ja, verkiezingen zijn geweest, de stemmen zijn dus nu geteld. Er is een nieuw parlement gekozen. Wie heeft er gewonnen? Uh, een burgerplatform van de huidige premier uh, Tusk heeft de verkiezingen gewonnen... met een percentage van ruim 39 procent van de stemmen. En het is eigenlijk de eerste keer dat uh, sinds de onafhankelijkheid van Polen... dat de zittende partij voor een tweede termijn wordt herkozen. En ja, naar alle waarschijnlijkheid gaan ze net als de afgelopen vier jaren opnieuw samenwerken met de PSL. Uh, dat is de Volkspartij of Boerenpartij. En die behaalde 8 van de stemmen. En samen is dat genoeg om de coalitie te vormen. En je zegt dat het voor het eerst was sinds de revolutie. Maar het was toch niet echt een verrassing dat ze zouden winnen? Nee, dat klopt. Uh, er was wel een kleine kans dat de oppositiepartij van Kaczynski van recht en rechtvaardigheid toch meer stemmen zou behalen. Maar die eindigde uiteindelijk uh, maar op bijna 29 ja. Wat waren eigenlijk de opvallende gebeurtenissen in deze verkiezingen? We hadden je vorige week bijvoorbeeld aan de telefoon over die rellen. Hebben die nog een rol gespeeld? Um, nou, eigenlijk in de laatste dagen is daar niet heel veel over gesproken, omdat het natuurlijk echt vlak voor de verkiezing is. Dus dat was meer in de week daarvoor. Um, er werd voornamelijk gesproken over de uh, nieuwe partij, um, dat is de partijgroep Pallikot. En um, ja, die is eigenlijk vrij succesvol gebleken, want die haalde ineens vanuit het niets 10% van alle stemmen en kwamen daarmee op de derde plaats. Ja, en hij heeft, en een, ja. hij heeft zich afgesplitst van burgerplatformen? Dat klopt inderdaad. Hij, heeft een, um, ja, hij is meer open-minded. Hij staat uh, heel open tegenover softdrugs, abortus, homorechten. En ja, ook voor deze partij zal dit jaar een transseksueel een functie als parlementslid bekleden. Dat is niet wat je verwacht bij een uh, katholiek land als Polen? Absoluut niet. Het is echt een, een unicum. Um, ze zeggen ook dat het de enige in de wereld is op dit moment. Dus ja, dat dat in Polen, in, dan in Polen gebeurt is eigenlijk wel een heel opvallend te noemen. Ja, en uh, vorige week gaf je ook aan dat er waarschijnlijk niet heel veel mensen naar de stembus zouden gaan. Is dat waar gebleken? Ja, dat klopt. Uh, volgens Nederland is het eigenlijk heel vreemd dat er zo weinig mensen gaan stemmen. Het waren er uiteindelijk 48,9 procent. Dat is nog niet eens de helft. Uh, de vorige verkiezingen uh, was het cijfer nog 53,8 procent. Dus ja, het uh, gaat zeker niet beter met het stemgedrag van nee. de Polen. En in Nederland zou dat dan uh, zou echt dramatisch zijn, of is dat... Is, is, is de, heeft de Poolse premier daar nog iets over gezegd of, of vindt hij dan wel best dat hij nu weer gekozen is? Of is het normaal um, in Polen? Het is sowieso normaal, ze zijn het wel gewend hier. Um, de president heeft er niets echt um, uh, over gezegd, alleen wel dat hij blij is dat de Polen die gestemd hebben. Um, op wie ze ook hebben gestemd, dat ze in ieder geval hebben gestemd. Dus hij heeft er wel iets over gezegd. Oké. Okay. Wat, wat, wat gaat de komende de tijd kenmerken? Gaat Tues gewoon door? Zo, hij heeft eigenlijk dezelfde regering. Gaat hij op dezelfde voet door, denk je, als, uh, als de eerste paar jaar? In principe wel. Het is heel erg op de economie gericht. Uh, ze moeten natuurlijk zorgen dat de economie niet zoals uh, in de rest van Europa telkens uh, uh, ja, naar beneden gaat. Het is wel uh, aan de hand hier. Maar eigenlijk is het in de afgelopen vier jaar in Polen heel goed gegaan met de economie. En ja, dat moeten ze natuurlijk doorzetten, die uh, lijn. En dat gaan ze zeker ook proberen. Dus de Polen zijn hoopvol. Polen is nou, ja, hoopvol, hoopvol. Het vertrouwen in de politiek is er eigenlijk nooit echt heel erg. Niet in de leiders, niet in de partijen. Dus hoopvol, ik weet het niet. Uh, ze zijn altijd een beetje sceptisch en terughoudend daarover. Goed, dank voor uw toelichting. correspondent Quinny Sonberg vanuit Polen. Uh, ja, het is altijd lastig om te kiezen wat je nou op een mooie avond als de vorige avond moet kijken op televisie. Alles zien is natuurlijk onmogelijk, behalve voor onze actualiteitenredacteur Martijn Middel. 16 schermen heeft hij en het beste van de Nederlandse televisie en radio heeft hij verzameld in het mediaoverzicht. En ik had ook nog een radio. In de actualiteitenprogramma's van gisteren natuurlijk politiek en de mogelijke relletjes. Maar het was vooral de avond van koning voetbal. Nederland had zich al geplaatst voor het Europees kampioenschap. Maar voor tegenstander Zweden stond er nog heel wat op het spel. En daardoor verloor Oranje voor het eerst sinds de WK-finale van vorig jaar weer een wedstrijd. Komt daar de 3-2? Daar komt de 3-2 wel of niet? Ja, die komt er! Het is Toyvonen die scoort! En binnen twee minuten is het van 1-2, 3-2 geworden. Wat een kankjorneme wedstrijd is dit. Goed gedaan en niet alert voor het Nederlands elftal. Niet opgelet bij de inworp, niet opgelet bij de voorzitter van Elmander. En het is Toivonen die scoort. En in Pauw en Witteman een nabeschouwing op de wedstrijd... met oud-international Willem van Hanegem. Paul Witteman vergelijkt zijn topsnelheid van vroeger... met het sprintvermogen van de spitsen van nu. 26 kilometer per uur, lipje. En Robbe loopt over dezelfde afstand 32 kilometer per uur. Maar wat wil je daarmee zeggen? Het ja. nou, ging erom, Willem, dat jij vorige week zei... dat je toen net zo snel was als de jongens nu. Dat valt mij altijd een beetje tegen bij sommigen van jullie. Je bent met z'n tweeën en dan heb ik het gevoel dat er, dat er niemand luistert. Wat wij zeggen... Ja. En ook verderop in het programma gaat het over voetbal. De Belgen wisten zich namelijk alweer niet voor het eindtoernooi te plaatsen. Volgens de Belgische zanger Milo ligt dat vooral aan de mentaliteit van onze zuidenburen. Ik kaart ik gewoon aan van where I'm from, they don't like dreamers. Op het moment dat je dat op begint te dromen, want is hebben al onze jonge getalenteerde voetballers interviews gegeven ja. uh, waarbij ze zeiden het gaat lukken, het gaat lukken in Duitsland. En ik weet dat ze daar morgen op afgerekend zullen worden in de pers. Want oh, ze hebben het durven uit opzeggen. Terwijl het ze enige, de enige juiste attitude. Je moet zeggen, het gaat lukken. RTL Boulevard opent als vanouds met een relletje. Zangeres Glennis Grace zou zondag optreden... bij de hardloopwedstrijd De mijl van Groningen. Maar het regende een beetje. En dus ging ze linea-recta terug naar huis. Ik heb gehoord dat een Dennis van der Geest daar ook stond. En uh, dat zijn mensen die niet met hun stem hoeven te werken. Weet je? Die staan achter een dj booth En um, na mijn hit Afscheid is het natuurlijk, staat mijn agenda vol met optredens. Ik heb over twee weken heb ik twee concerten te doen. Um, als ik daar had gestaan, had ik gewoon ziek geworden. En dat kan ik me nu niet permitteren gewoon. En in nieuwsuren een onderrondje tussen presentatrice Marielle Tweebeke... en verslaggever Ferry Mingelen. Het gaat over de benoeming van de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Maar over wie ging het ook alweer precies? Ja, Marielle, ja, kijk, zijn naam die ging al maanden, zo niet jaren rond. Hij uh, was een tijd natuurlijk volstrekt onomstreden. Een alomgewaardeerde minister van Justitie. Maar sinds zijn rol in de, in de formatie, hij zette de CDA-dissidenten onder druk. Donner hebben we het sinds... over, hè, voor alle duidelijkheid, Ferry. Ja, minister wat, Donner. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja. Zeg ik wat anders dan? Nou, ik dacht dat je even de naam niet noemde, maar misschien heb ik het mis. Oké, okay. we hebben het over minister uh, ja, Donner duidelijk. dus. En hij was uh, uh, volstrekt onomstreden. Goed, dankjewel uh, Martijn Middel voor een overzicht van de media van vanavond. En we hadden het al eventjes over voetbal in dat mediaoverzicht. Voor veel landen was het vandaag erop of eronder als het uh, gaat om de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Onze sportredacteur Robert Smit heeft de verrichtingen in de gaten gehouden. Goedenacht, Robert. Goedenacht. Nederlands elftal speelde vandaag ook tegen Zweden. Uh, maar dat ging eigenlijk nergens om. Nee, Oranje speelde eigenlijk voor spek en bonen. Uh, ja, en toch zal Nederland een nare nasmaak overhouden... aan die laatste wedstrijd. Want ja, er werd met 3-2 verloren... terwijl de allereerste negen wedstrijden werden allemaal gewonnen. Dus... Ja, het was toch niet heel erg fijn stoppen met die uh, poolfase. Maar hebben ze uh, op een uh, jammerlijke manier verloren? Nou ja, 3-2. Uh, uh, ze, ze kregen er op een gegeven moment, stonden twee in voor... en ze kregen er uh, ja, binnen twee minuten kregen ze ineens twee om hun oren. En uh, ja, dat deed natuurlijk wel extra pijn. Ja, we hadden het net al eventjes over, uh, over België. Voor hen was het een stuk spannender. Ze waren de afgelopen dagen erg druk bezig met uh, hopen op een kwalificatie. Wat moesten zij vanavond doen? Ja... Duitsland verslaan, het was eigenlijk heel erg uh, simpel... Um Duitsland is natuurlijk wel een van de grootste voetbalnaties uh, van het moment. Dus het uh, werd een hele moeilijke klus. Uh, maar ja, de Belgische media die stonden de afgelopen dagen wel echt bomvol met uh, ja, hoopvolle berichten. In de hoop maar dat België toch voor een stunt ging zorgen. En uh, bijvoorbeeld het Nieuwsblad die had uh, elf redenen bedacht waarom uh, België even van Duitsland ging winnen. Ik, ja, nou, ik heb er een paar uitgepikt. Uh, nou, Duitsland won bijvoorbeeld nog nooit alle tiende kwalificatiewedstrijden. Um, de Rode Duitsers verloren nog nooit in uh, Düsseldorf. Nou ja, nou viel, viel het allemaal wel mee. Want Duitsland en België die hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld in Düsseldorf. Dus ja, ze waren allemaal redelijk hoopvol. En Duitsland was zonder zijn zwijn. En daar hadden ze het over uh, Schweinsteiger. Die uh, ja, toch wel heel erg uh, bepalend was geweest in de afgelopen wedstrijden. En uh, er niet bij was tegen België. Ja, ze hadden dus uh, goede hoop daar in België. Uh, uiteindelijk... Uh, um... Is het niet heel veel geworden, maar we spraken erover met uh, een belangrijke man in het Belgisch voetbal. Adrie Koster namelijk, hij is hoofdtrainer van het Belgische club Brugge. En hij heeft de verrichtingen van het Belgische elftal voor ons in de gaten gehouden. Ja, goeiedag. Uh, weer geen eindtoernooi voor België. Komt het hard aan bij onze Zuiderburen? Nou, we hadden er natuurlijk wel op gehoopt, uh, maar ja, als je, als je in Duitsland, uh, als je daar moet, moet, moet winnen, ja, dat is natuurlijk uh, niet makkelijk. En ja, dan, dat, dat is eigenlijk, en dan moet ook Turkije, uh, moet dan uh, zeg maar, uh, ja, verliezen wel het en dat zat er natuurlijk niet in. Dus uh, het was sowieso, was het uh, enorm moeilijk. Maar aan de andere kant is het uh, ook zo dat het terecht is dat ze zich niet kwalificeren. Want ze hebben zich, ook in de thuiswedstrijd hebben ze niet van Turkije kunnen winnen. Ze hebben ook niet van Oostenrijk kunnen winnen. Ja, en dan moet je toch je punten pakken, denk ik, om uh, je te kunnen kwalificeren. En dat hebben ze niet gedaan. Dus ook als ze met Jan uit hebben ze uh, gelijk gespeeld. Ja, dan, dan, dan, Terwijl ze natuurlijk wel beschikken over uh, veel potentieel. Uh, maar het, dan op het moment uh, toch niet, uh, niet uh, de definitieve stap kunnen maken. Nee, u zegt dat het niet meevalt om van Duitsland te winnen, maar... Het is toch een van de grote voetbalgiganten van, uh, van Europa. Een van de grote kanshebbers voor het Europese kampioenschap. Waren er überhaupt Belgen die het zagen gebeuren dat het, dat het toch nog zou lukken? Nou, er was wel wat hoop natuurlijk. Na de laatste overwinning 4-1 Turkije die uh, ze definitief op achterstand gezet hadden. Dus ja, er was een kleine hoop dat, uh, dat zij misschien een punt konden pakken. En uh, dat uh, Turkije misschien ook gelijk zou spelen en dan zouden ze zich kwalificeren. Maar... Uh, helaas is dat uh, dus uh, niet, uh, niet, uh, niet gebeurd. Hè. Maar waarom wil het dan toch niet lukken? Ze hebben de beste speler van Frankrijk. Uh, er lopen hele talentvolle jongen. Er spelen er twee bij hele grote clubs in, in, in Portugal. Er lopen er heel veel in onze eigen Nederlandse competitie rond. En toch, als ze dan eenmaal dat rode shirt aan hebben van de Rode Duivels. dan verliezen ze opeens van. Uh, of kunnen ze niet winnen van Azerbeidzjan. Ja, ja Nou ja goed, dat, ik, ik moet zeggen dat ze wel, uh, ik heb ze dan uh, wel uh, goed uh, op de voet uh, gevolgd. En ze hebben zeker progressie uh, gemaakt. Maar uh, ja, om dat laatste stapje te maken, ja, moet je toch op een bepaald moment uh, ja, uh, zorgen dat je, dat je een doel meer maakt dan je tegenstander. En uh, daar zijn ze op dit moment uh, niet, uh, niet toe in staat. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, daar hikken ze tegenaan. En uh, ze zitten er heel dichtbij. En ze hebben, wat je zelf ook aangeeft, uh, heel veel talent op dit moment uh, rondlopen in België. Maar, maar goed, die definitieve stap, ja, die, moeten ze, die moeten ze nog zetten. En dat is, uh, ze zaten er heel dichtbij. Maar uh, ja, de, helaas niet gelukt. De laatste keer dat we België zagen op een kampioenschap was het WK 2002. Uh, sindsdien is het dus niet zo lekker gegaan. Denkt u dat er in de toekomst nog wel ergens hoop gloort? Ja dat denk ik wel, omdat ik al aangegeven heb, er zit toch uh, heel wat uh, talent en uh, ze zaten er uh, ja, heel dichtbij en uh, ja, ik denk dat dat uh, Elfval uh, zeker uh, potentie heeft. Maar komen ze ook dichterbij? Ja, ik denk wel dat ze dichterbij komen, uh, je ziet het toch ook uh, in het het uh, belgische vooral in zijn totaliteit, uh, er zijn, ook net als in Nederland, zijn er toch uh, vier ploegen die zich, uh, drie uh, ploegen in de uh, Europa League, één ploeg uh, Genk met Mario Been die uh, Champions League spelen. dus. Uh, in dat opzicht heeft iedereen zich gekwalificeerd uh, voor die poolfase. En, en uh, ja, dat is toch uh, hoopgevend. En uh, misschien dat de spelers toch een hoop ervaring op kunnen doen. Uh, dan praat ik over de Belgische spelers. Uh, andere Belgische spelers uh, die voetballen weer in het buitenland. En uh, ja, met ook heel veel uh, potentie. Dus ik denk wel dat het uh, België een. Uh, en de stad maakt in de goede richting. En trekken ze zich daarbij dan ook nog op aan ons eigen Nederlands elftal? Ik bedoel, het is wel ongeveer vergelijkbaar dat de beste spelers niet in eigen competitie voetballen. De jonge spelers gaan jong naar het buitenland toe. Ja. Dus is, is, is, ah, Zijn, dat, zijn dat, ze dat. jaloers op ons? Nou, maar dat heeft zeker een positieve ontwikkeling ook op, het, op de Belgische talenten natuurlijk. Uh, als je een grote competitie speelt uh, en veel Belgische spelers spelen daarin, dan, dan ontwikkelen ze zich positief. Uh, dat is gewoon. Zo, dat heeft bij Nederland zelf wel ook een uh, tijdje geduurd voordat men echt uh, ja, die stappen heeft uh, kunnen maken. Maar uh, dat, dat zullen ze in België uh, ongetwijfeld ook doen. Daar ben ik wel van overtuigd. Goed, dus het is ook wat motiverend voor de spelers van uw club. Zeker weten. Ja. zonder meer. Dank, Adrie Koster, trainer van Club Brugge. Oké, okay, dankjewel. Ja, Duitsland-België was niet de enige wedstrijd die gisteren werd gespeeld, uh, Robert. Waren er nog verrassingen uh, bij? Nou ja, heel opvallend was wel groep C. Uh, dat was niet zo bijzonder dat Italië de pool daar won. Uh, maar des te bijzonderder dat Estland tweede werd in de pool. En uh, daardoor heeft Servië bijvoorbeeld, uh, ja, toch niet het allerminst land, die heeft de play-offs niet eens gehaald. Dus die zijn helemaal klaar. Ja, ik weet nog, van, uh, van mij was dat ook Letla of Estland, dekselse Kolinko. Oh nee, dat was Letland. Dat sorry. was Letland. Dat is weer wat anders. En uh, Frankrijk, die kwam ook nog met de schrik vrij. <laughs> ja, nou als Frankrijk moest nog wel even aan de bak. Die moest in de laatste wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. En uh, die moesten allebei gaan uitmaken wie nummer 1 en wie nummer 2 in de pool werd. En uh, Bosnië stond de hele tijd goed voor. Die stond 0-1 voor in Frankrijk. Uh, maar tien minuten voor tijd kreeg uh, Nasri toch nog voor elkaar via een penalty om uh, de 1-1 binnen te schieten. En daardoor is Frankrijk uh, poolwinnaar geworden en gaat die dus direct door naar het EK. Ja, en dus moeten. Uh... Bosnië spelen om de tweede plek. Onder andere tegen Portugal. Dat vond ik dan nog wel weer opvallend. Dat is toch een groot voetballand. Ja, dat, uh, dat, ja, dat is zeker een verrassing. Uh, tegen Denemarken moesten ze vandaag. En die moesten eigenlijk ook onderling gaan uitmaken wie nummer 1 en wie nummer 2 werd. En uh, Denemarken won verrassend. Uh, en ja. Daardoor is Denemarken gewoon rechtstreeks door en moet Portugal play-offs gaan spelen. Nou, en toch niet het allermisselijkste land, dacht ik. Nee. Dankjewel. Je hebt ons weer helemaal bijgepraat over het voetbal dat uh, vandaag gespeeld is. En dat is natuurlijk allemaal in aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne. En uh, in juni 2011 gaat dat van start. 2012 natuurlijk. Sorry. Het is drie minuten over half drie en u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En wel zijn Martijn Middel uh, voor... Het Nieuwsminuutje. De PVV wil dat Nederland onmiddellijk de diplomatieke relaties met Iran verbreekt als blijkt dat de Iraanse regering achter in Washington vereidelde, vereidelde aanslagen zit. De Iraniërs die aanslagen wilden plegen op Israëlische en Saoedische ambassades in Washington... werden aangestuurd door elementen binnen de Iraanse regering, volgens de Amerikaanse regering.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 Vlak nadat ze over de finish was gekomen, kreeg ze last van weeën. Een paar uur later beviel ze van een meisje, June. Moeder en dochter maken het goed. Het Nieuwsminuutje. En volgend uur praat je ons weer bij over het nieuws van de dag, uh, nacht. Eigenlijk, dank je wel, Martijn Middel. Ja, het is uh, nog steeds wakker op Radio 1. En in Nog Steeds Wakker hebben we altijd een bentegast. En zo ook vanavond, de band Juicy Jones. Welkom in onze studio. Dank je, goedenavond. Ja, je staat hier uh, niet als de hele band uh, uh, samen, maar als vertegenwoordiger. Je bent uh, de ja, zanger. Ja, klopt. Ja, vertel eens wie je allemaal hebt meegenomen. Ik heb uh, vier uh, vrienden van me meegenomen. Uh, Jan-Jaap, bassist. Koen, gitarist. Daan, drummer. En uh, Leon op uh, zowel accordeon en, uh, en rood. Ja, toetsenist. Dus, ja, toetsenist. Ja. <laughs> jullie zijn uh, uh, samen dus Juicy Jones. Waar zijn jullie naar vernoemd? Naar een, uh, uh, een sapjesbar uit Barcelona. Ja, dat is opvallend. Ja. Waarom een sapjesbar in Barcelona? Uh, ja, ik vond het gewoon zo'n vette naam. Ik dacht, daar moeten we wat mee doen. Goede uh... sapjes ook. Ja, ze hebben echt goede sapjes inderdaad. Er worden echt uh, hele funky uh, dingen worden daar gemaakt. Ook uh, met ginseng en uh, weet ik veel wat allemaal. Wat ze erin stoppen. Echt uh, heel leuk. Ja. ja, en het is mooi dat je zelf funky dingen noemt. Ja. Want dat brengt ons natuurlijk heel makkelijk op jullie muziek. Juist. Uh, jullie mengen allerlei stijlen, waaronder funk en rock disco zijn drie stalen die we eigenlijk veel gebruiken dus funk soul en disco ja ja en dat is samen leugen rock af en toe ja en met gitaren juist ja we willen het heel graag gaan horen dus maar toch ze zeggen kruip je terug achter de achter de en dan mogen jullie wat mij betreft het eerste nummer gaan spelen ja en het eerste nummer is gelijk ook een nieuwe single als ik niet vergis i wonder van juicy jones hier op radio 1 bij nog steeds wakker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 No press, no why oh, the all prize is the most important asset. All the relevant stuff nobody wants to hear when they fight in their dark and they're living in fear. I wonder, I wonder, wonder, I wonder, I wonder, I wonder, wonder. wonder, I wonder, I wonder, wonder, I wonder, I wonder, I wonder, wonder, politics lack of moral content. Break with the narrowing thoughts from the west Around the world, brothers and sisters are precious paving the way for the right to protest. Hypocrite military on full scale People running scared from the fire Well, a lot of things happen But we still have hope Looking for a future without being before And the world where the paths are covered with dust We have to see individual choices must. All have to carry the weight of the cards It's undeniable that we have some rivals to stop The same value of life we stand strong Looking at the phone, all the folks move along Build another new generation awaited. way have pay a to match The self-determination on the wonder around, the world's shut down, how can we turn it around, when everything we know, is about to blow, when everything we know, Oh yeah, is about to blow, Lucy Jones in de studio van Radio 1. En over tien minuten spelen ze alweer hun volgende nummer. Dat lijkt me toch al één reden om nog eventjes wakker te blijven. Respectloos en onfatsoenlijk. Zo worden Rijksambtenaren behandeld. We moeten veel beter voor ze zorgen. Dat zegt Advocabel FNV. En hun eis is een gunstiger CAO en meer zekerheid. Maar minister Donner, die ligt dwars. De onderhandelingen liepen vorige maand stuk. En nu is de maat toch echt vol. Advocabel FNV riep daarom op om 1 november te gaan staken. Onze verslaggever Pieter Munnik reisde af naar Den Haag en ging langs bij onze ambtenaren. We zijn dit respectloze gedrag beu. We willen fatsoenlijk behandeld worden. Het zijn niet de minste woorden die Avocabo FNV gebruiken. Het lijkt me daarom de hoogste tijd om even polshoog te nemen bij de ministeries in Den Haag. Wat gaan de reisambtenaren doen en ja, zijn ze het een beetje eens met die woorden? Wat gaat u doen op 1 november? Ja, werken. Werken? U gaat niet staken? U gaat niet naar Utrecht? Nee, ik ga niet staken. Ik ga gewoon werken. En, en waarom? Nou ja, ik moest op nu.nl lezen dat er gestaakt werd, maar... Uh... Ik, uh, ik denk dat ze er ook wel uitkomen, zonder staking. Ik, uh, ik ben heel tevreden medewerker bij de Rijksoverheid. Ik voel me niet respectloos behandeld. Uh, meneer, wat gaat u doen op 1 november? Ik ga daar niet heen. Want? Uh, omdat ik vind dat uh, in de afgelopen jaren er voldoende is uh, toebedeeld aan ambtenaren qua salaris en secundair arbeidsvoorwaarden. En ik vind dat, uh, gelijk ook dit kabinet, ambtenaren op dat punt best even een uh, stap opzij kunnen doen. Ja, want uh, ze zeggen dat jullie onfatsoenlijk worden behandeld, oh, uh, respectloos. Die, nou, uh... dat, vind ik, dat vind ik hele grote woorden. Het kan onmiskenbaar zijn dat in bepaalde groepen waar, waar het werk gewoon heel bewerkelijk is, mensen met ook met lagere salarissen, en dat gevoel ontstaat, dat kan ik me voorstellen. Maar zeker in het Haagse deel, hier met beleidsambtenaren, et cetera, is van respectloos gedrag natuurlijk helemaal geen sprake. Nou, mevrouw, u komt net het, uh, net het gebouw uitlopen. Wat doet u op 1 november? Op 1 november ga ik gewoon uh, werken, volgens mij... Uh... Ja? ja, ze hebben een brief uitgebracht en stond nogal harde taal in. Jullie zouden onfatsoenlijk zijn behandeld. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden. Ik, uh, ik ben gewoon lekker aan het werk en er is al onrust genoeg in de hele wereld. En uh, ik heb er niet zo veel zin in om me met al dat soort problemen me te verdiepen. Vindt het eigenlijk allemaal wel prima. U ziet het allemaal even aan. Ja, ik heb ook misschien een leeftijd dat ik denk van uh, nog een paar jaar en dan uh, zal het wel goed zijn. Uh, bent u lid van de vakbond of de KABO? Ja. En? Bent u het eens met de brief die u heeft gekregen? Ik ga niet staken. Want? Ik staak nooit. U, uh, u gaat gewoon lekker aan het werk. En waarom? Ik, ik heb me geconformeerd aan deze organisatie en die vertrouwde erop dat ik aan het werk ga en dat doe ik. U vreest niet voor uw baan, hoor ik al. Ik vrees niet voor mijn baan. Ik vrees nergens voor. Als ik de Rijksambtenaren hier zo hoor, dan vraag ik me af... hoeveel mensen er op 1 november naar Utrecht zullen komen. Want ze hebben allemaal ongeveer hetzelfde verhaal. We zijn blij met onze baan. En we voelen ons met respect behandeld. En dat is eigenlijk allemaal het tegenovergestelde... wat er in die brief van Avocabo staat. En uh, ja, ik wens ze nog heel veel succes. En ik denk dat minister Donner zich uh, weinig zorgen hoeft te maken. 1 november, dan kunt u dus zomaar ambtenaren tegenkomen... die niet aan het werk zijn... Van FNV roept Rijksambtenaren op ook zelf actie te verzinnen. Worden een reportage van Pieter Munnik. Wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent... een column in voor ons programma nog steeds wakker. Deze week is dat Pascal ten Haven. Hij is voorzitter van de Landelijke Studentvakbond... en bespreekt de tweede bezuinigingsronde van staatssecretaris Halbe Zelstra. Een jaar aan de macht zijn ze nu. Mark Rutte en Halbe Zelstra. Een jaar geleden hield elke cent zijn hart vast... Wat voor maatregelen zou deze nieuwe regering presenteren? Zou de studiefinanciering dan toch worden afgeschaft? Terwijl het CDA en de PVV nogal zo hard riepen dat de studie bij hen veilig was. Een jaar later zijn de eerste knappen gevangen. De langste leerboete is met veel haast en weinig denken door de Eerste en Tweede Kamer genootst. Het grootste studentenprotest in 25 jaar kon er weinig aan veranderen. Collateral damage was geaccepteerd in de vorm van 75.000 deeltijdstudenten. Maar de studiefinanciering werd voorlopig met rust gelaten. You have seen nothing yet, zei Halbe Zijlstra in juni. De langsteerboete was pas de opmars voor de grote bezuiniging. Met gevoel voor ironie wordt binnenkort de bereidsnota studeren en investeren gepresenteerd. De kogel zand door de kerk. De studiefinanciering gaat worden afgeschaft. De studiefinanciering voor masterstudenten. Masterstudenten die de ruggengraat gaan vormen voor het Nederlandse topsectorenbereid. De innovatiekracht en bovenal de kennis-economie. 20 minder master's zullen er komen, al dus positieve ramingen. Duizenden studenten zullen het dus en schip gaan vangen... met een universitaire bachelor diploma. Aan de ene kant worden dus ingehaald de hbo bachelors aan de andere kant de master's. Het was waar. Een jaar aan de macht en we have seen nothing yet. Stiekem vanaf ik terug naar een jaar geleden. Toen de maatregelen die nu de harde in ringen tijd zijn... nog konden worden afgedaan als schimmige nachtmerries. De column van voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Pascal Tenhaven. In Nog Steeds Wakker, Muziek in de Nacht, vanavond is dat de band Juicy Jones. Zij spelen voor ons Walk Along. So she was Tuesday, I'm still thinking about tomorrow. Tomorrow, we could have played this game, but we made the rules too hard. Ain't it easier to live and let go? You say I'd love to stay around, but I know. Jokes, my peace of mind, and being closer to the stars to find the lovely answers to which I was completely blind. Yeah, love to stay around, but no one's running out, I say. I love to stay around, but no it's running out, I say. I love to stay around, but no it's running out. Say I. U hoorde walk-along van onze band die vanavond de gast is Juicy Jones. En uh, volgend uur in ons programma nog meer funk zo uh, in de nacht. Maar nu eerst tijd voor onze rubriek waarin klein nieuws groot is. En dan hebben we het helemaal niet over het steunfonds of uitgezette asielzoekers. Maar gewoon het beste dat onze collega's van de regionale zenders te bieden hebben. Met in dit uur al het nieuws uit het noorden van het land. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het lijkt niet meer van deze tijd, maar er zijn nog steeds stadsomroepers. En buitenleuk! En dit is er niet zomaar één. Dit is Peter Vader, de beste stadsomroeper van Nederland. Ja, dat is geweldig. Het is natuurlijk een hele eer om het te, te mogen zijn. En ook mooi als ambassadeur van de stad dat je op die manier je stad kan vertegenwoordigen. Ik ben maak... trots. Zo, maar wat maakt hem nou zo uniek? Je moet originele in je teksten zijn. Je moet heel hard kunnen roepen. Niet schreeuwen, maar roepen: Oh! Dat is hard. Het Nederlands kampioen is natuurlijk leuk en aardig... maar Peter gaat alleen voor het hoogste. Volgend jaar ga ik naar de Europese kampioenschappen in Engeland... en ik ben uitgenodigd uh, in juli volgend jaar 2012. Uh, ik zijn in Canada twee hele grote internationale concoursen met de 60 beste omroepers van de wereld. En daar ben ik voor uitgenodigd. Dus er liggen nog veel in het verschiet. En dus oefent hij nog maar even door. Torbeke, potgieter en rijvisfeit. Zij alle wonen in Zwolle. Ja, de verbreding van de N33-weg in Groningen is volgens de lokale ondernemers ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van dat gebied. Maar ja, zoals altijd is niet iedereen het daarmee eens. Zo zijn er buurtbewoners die boze brieven schrijven en anderen zitten gewoon maar wat te mokken. Maar deze meneer, die gaat een stukje verder. Piet-Jan Schalk, die aan de N33 woont, heeft urenlang voor het raam samen met zijn vrouw auto's zitten tellen om te bewijzen dat dit weggegooid geld is. Urenlang, urenlang, een hele dag zul je bedoelen. 24 uur lang zat uh, onze grote vriend daar. Iedere auto die passeerde, die werd geteld. En hoe pak je zoiets aan? Ja, wij waren in eerste instantie van plan om uh, een soort uh, scheepsschema aan te houden. Vier uur op, vier uur af. In de nacht is dat ons uh, aardig afgegaan. Maar uh, overdag hebben we elkaar al met deuren afgewisseld. Ja, twaalf uur lang voor een raam zitten om auto's te tellen. Ik zou er niet aan moeten denken. Maar goed, deze held heeft het wel gedaan. En na zo'n uit uitputtende en zenuwslopende dag waren de conclusies schokkend. Na tellen kwam Piet-Jan Schalk tot de conclusie dat het niet zo druk is op de N33. Hij telde 2000 voertuigen. Ja, en, maar hij zat dus ook de hele dag voor het raam. En dat ziet er natuurlijk een beetje raar uit. En dat weet Piet-Jan zelf ook. We hebben natuurlijk de buren en andere mensen uit de straat die hun hond uitlieten die dag. Die zagen ons natuurlijk een soort in de etalage zitten en keken nogal verbaasd. Dus nu dit uitgezonden wordt, zal ze misschien iets meer duidelijk worden. Ja, Piet-Jan gaat niet verder met stellen. Heeft u nou nog een leuke hobby voor hem? Bel 0800-1121. Nederland en eigenlijk heel de wereld... is al maanden in de band van het spelletje Wordfeud. Maar zoiets komt in Friesland, waar alles toch iets trager gaat... pas veel later aan. Deze verslaggever legt haar fijn in het Fries uit wat dat spelletje inhoudt. En uh, er is nu no een naaierage, dat heet Wordfeud. Dat is krabbel op de uh, telefoon. En dat keer dus ook oerhoudt En om te demonstreren hoe het werkt... gaat de verslaggever dan een spelletje spelen tegen een collega. Die ziet ze spelen aan tafel met koffie erbij... Bij het kopieerapparaat en zelfs tijdens het boodschappen doen. Ja, helaas is dit radio. En dus uh, moeten we het doen zonder de beelden. En hoort u alleen het kekken muziekje dat ze eronder gezet hebben? Zijn mijn een Patsy dan? Ik ben onder de beurs, volgens mij. Ja. Nou, Sito, ik weet niet hoe het met mij zit, maar ik ben gewoon op werk. Maar je het uh, ergens over zeggen? Meest. Oké, okay, doen we later. Dat is uh, inderdaad een kek muziekje, dat mag je wel zeggen. Leuk en aardig natuurlijk, dat scribbel op je telefoon. Maar er is voor de doorgewinterde Fries toch een probleem. Het probleem is wel, en dan heet dat in Friesland, het kind in het Nederlands. Ja, spijtig genoeg is Wordfute alleen maar in het Nederlands. Gelukkig is er een bedrijf dat AFUK heet... dat aan ontwikkelaars in Noorwegen heeft gevraagd... of ze ook een Friese versie op de markt mogen brengen. Laaiend enthousiast zijn ze over hun eigen idee. De Cito gaan van de ja, die vindt het eigenlijk net zo leuk. Want in het Fries scrabbel je, is het leukst. Ja, dat maakt mij persoonlijk net heel veel uit. Ah, echt, echt, echt laaiend enthousiast. Ik vind er niks van. Nee? nee. Ik denk gewoon uit <laughs> En tot zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En we eindigen het uur zometeen met onze verslaggever Rens Goosling. Die is namelijk op bezoek geweest bij een hele spannende bijeenkomst. Wat dat is en wat hij daar heeft uitgesproken... dat hoort u sowieso na nieuwe muziek hier op Radio 1. Fits en de tantrums heten ze Breaking the Chains of Love. In The Chains of Love, Fitz in the downtrums. U luistert naar Radio 1 en nog steeds wakker, onze 16-jarige sterverslaggever Rens Goosling. Hij is al zo'n ster geworden dat hij uitgenodigd wordt voor geheime bijeenkomsten. En omdat de jongste telga uit de WNL-familie altijd op zoek is naar spanning, bedacht hij zich geen moment en ging. Omar Kabiri, een paar weken geleden zat je al in, uh, in mijn item. Een yeah. paar weken later kreeg ik een mailtje van jou. Ja. Yeah. Kabiri, Shisha ja. Wat houdt het in? Wat houdt het in? Hè? Zoals ik toen al zei, het is een, uh, een get-together van uh, jonge mensen die in mijn ogen heel veel potentie hebben of al een succes hebben bereikt. Ik vind het heel belangrijk dat ze van elkaar afweten sowieso in dit leven, want je hebt dan heel veel aan elkaar weet je, als je met mensen omgaat die heel veel ambities hebben. Dat is, dat... Dat poest jou ook om het best uit jezelf te halen. En uh, daarnaast uh, twee sprekers, vandaag Peter van Lindonk en uh, Frank uh, de Rieuwe van Natwerk. En uh, ja, die komen dan uh, hun, hun, hun kennis delen wat, wat ze in de pacht hebben wat en ze, wat, wat ze willen delen. Ik, ik, ik ben er dus al een tijdje. Het is een grote groep, ik heb met wat mensen gesproken. Ze doen bijna allemaal iets bijzonders. Hoe kom jij aan die mensen? Uh, nou ja, uh, gewoon, uh, net zoals Peter eigenlijk zei, weet je, het verzamelen van mooie mensen. En, uh, en dat, dat is iets wat ik, wat ik eigenlijk ook, eigenlijk, als ik toen hij zei, ja, dat doe ik eigenlijk ook misschien een klein klein beetje in mijn netwerk. Weet je wel, en uh, dat soort mensen gewoon kennen, een glimlach geven, mee gesprek aangaan, geïnteresseerd zijn. En als je dit dan organiseert, dan ja, vinden ze het leuk om te komen. Als je dan vraagt, kom, weet je wel. Dus het is eigenlijk een soort netwerken, maar dan met een waterpijp erbij. Ja, waterpijpje erbij, omdat ik het gewoon lekker vind. En uh, het hoort ook een beetje bij de sfeer. Het is dus echt iets van jou. We zitten hier op, op het Leidse plein in een klein cafeetje. Mm -hmm. Als entree moesten we allemaal een cadeautje voor je vader meenemen. Ja, hij weet nog van niks, nee. Hij zit hier zo. Maar hij heeft, iedereen heeft gezegd: oh, oh, oh, oh, tegen me, weet je wel. Maar ja, uh, ja een netwerk als voor mijn vader. Ik vind het leuk, mijn familie is belangrijk voor me. Die wil ik er graag bij hebben. Vorige keer was mijn moeder uh, het cadeautje, en nu is ze voor mijn vader. Ik denk dat ik gewoon maar eventjes naar beneden loop ah, dan en dan. Ik spreek iemand aan en dan uh, zie ik wel wat hij doet. Goed man, er zitten genoeg leuke verhalen tussen. Wat brengt jou hier? Nou, ik ken Omar. Dus zo, uh, ik kreeg een mailtje. en uh, De vorige keer was ik ook uitgenodigd. Toen wilde ik ook wel graag, maar toen kon ik niet door allemaal schooltoetsen. En deze keer kan ik eigenlijk ook niet, want ik heb morgen ook weer een toets. Maar nu dacht ik, ik ga toch maar. Ja, want je heet Tel, dat uh, weet ik inmiddels. Want ik ken jou van een uh, tv-programma, toch? Dat kan kloppen, ja. Ik ben uh, laatst op tv geweest samen met Bernd. En uh, wij zijn allebei jonge ondernemers. Bernd die heeft een uh, webwinkel die verkoopt zonnebrillen. En ik heb een. Uh, ja, eigenlijk ook een webwinkel, maar dan een bezorgservice voor biologische boodschappen per bakfiets. En dat gaat echt tot aan wc-papier en afvalsmiddel. Maar dus ook inderdaad groente, fruit, vlees, vis, al dat soort producten. En die bezorgt dan met een bakfiets bij particulieren, maar ook bij bedrijven die dat voor hun lunch gebruiken. Dus ja, het gaat wel goed. Het is heel leuk om te doen. Ja, en hoe oud ben je? Ik ben 17. Goed bezig, maar, maar hoe, hoe ken je Omar dan? Dat is alweer iets van anderhalf jaar geleden. Toen was ik naar de Big Improvement Day, dat is een uh, soort ja, conferentie, congres voor, uh, voor ondernemers. En Omer die was het jaar daarvoor daar op nogal spectaculaire wijze binnengekomen of nou, hij was binnengekomen door te doen alsof hij van de pers was. En daarna ging hij, uh, wist hij ook nog even binnen te komen op het vliegtuig van Richard Branson, maar dat is weer een heel ander verhaal, dat moet je maar eens aan Omar vragen. Maar in ieder geval, het jaar daarna was ik daar dus en Omer was er ook. Nou ja, en toen, uh, het jonge ondernemerswereldje in Nederland is niet zo heel groot. Dus dan kom je elkaar vanzelf alweer tegen. Nou, top. Hé, hey, ik ga even door. WNL's renschoosling. Na het nieuws, meer WNL. Nog meer wij is fantastisch, toch? Slaap nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch, toch? Nog meer wij is fantastisch, toch? Nog meer weg is fantastisch door.